Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons om contact met elkaar te houden. Maar KPN zegt dat ook het telefoonverkeer last heeft van de storing. Ook 112 is minder goed te bereiken. Het vervoerbedrijf RET heeft uit voorzorg de metro stilgelegd. Trams en bussen rijden wel, maar niet volgens de dienstregeling. KPN hoopt dat de problemen binnen een half uur zijn opgelost, steeds meer verbindingen worden hersteld.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 Verschillende websites van parlementsleden gingen plat door de vele reacties. De meeste mensen vroegen de politici om snel tot een akkoord te komen over de staatsschuld. Dan Peek, de medeoprichter en muzikant van folkrockband America, is overleden. America werd bekend met het nummer A Horse with No Name uit 1972. Peek zong en speelde gitaar en keyboard. Later legde hij zich toe op gospelmuziek. Dan Peek was 60. FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. De ploeg versloeg thuis de Roemenen van Vaslui met 2-0. De return in Roemenië is volgende week. Het weer bewolkt, trouwens in het noorden ook zonnige periode. Vanmiddag stapelwolken met lokale buien. In het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden langs de kust tot maximaal 23 in het oosten. Dit was het NON. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Purmerend en het zaandam 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan. Daar staat 2 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Shut Radio, Radio. bellen naar Frans en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. 69. We sing and dance under the sea of the Stars shine so bright of the city tonight We're crossing the Golden Gate Zandvoort, ook op internet. www.rfmzantvoort.nl.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 goes on forward. Give me one more try. Cause a love like this should I never ever die. Come back, yes. With me color TV and me CD collection. up Mali. Come back, yes. With me baga sensei. And Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Brits.